Marnix Ampersen met het NOS Journaal. D66-fractievoorzitter Jette wil dat het kabinet een andere koers gaat varen in Brussel. Daarvoor moet het regeerakkoord worden opengebroken, zegt hij in NRC. Hij zegt zich te ergeren aan jolige grapjes van premier Rutte over de EU. Die houding is slecht voor de Nederlandse belangen, vindt Jette. De coalitie heeft in het regeerakkoord afgesproken dat er deze kabinetsperiode niet meer geld mag gaan van sterke naar zwakkere landen. De D66-leider vindt dat er vanwege corona juist wel meer steun moet komen. Tegen een officier van het marineschip Karel Doorman is voor de vierde keer aangifte gedaan... ...vanwege aanranding en handtastelijkheden. Deze week deden drie andere bemanningsleden ook al aangifte. De Marussouce wil niet zeggen wat er precies is gebeurd. De Karel Doorman ligt in het Caribisch gebied om de lokale autoriteiten te helpen bij de coronacrisis.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 kvb directeur Gudde maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van een aantal clubs in het betaald voetbal. In de Telegraaf zegt hij dat er clubs zijn die er sowieso niet zo goed voor stonden... en waarvoor de coronacrisis de nekslag kan zijn. Het mag volgens Gudde niet zo zijn dat clubs hun financiële problemen van voor de crisis oplossen... met steun die eventueel beschikbaar komt vanuit de overheid. Het weer. Wolkenvelden trekken van west naar oost. In het noorden kan een bui vallen...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 We zijn weer terug bij het programma Goedemorgen um, Ja, We zeggen automatisch goedemorgen, maar het is inmiddels goedemiddag. Want Goedemorgen Zandvoort begint om 11 uur en duurt tot 1 uur. Um, en aan de telefoon hebben we iemand over ongetwijfeld interessant onderwerp: Maaike Koper. Goedemorgen. Of, of, goedemiddag. Uh, ja, goedemiddag. Aan mijn kant. Ja. Ja. Goedemiddag. Maike, in haar rol van fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, mag ik aannemen? Ja. Nou, en, uh, ja, ik hoef eigenlijk niet zo heel veel voor te praten. Volgens mij is het niemand in Zandvoort ontgaan. Dat we een enorme bestuurscrisis hebben... Ja. in het midden van een coronacrisis. Uh, dat de ondernemers het water aan de lippen staat... en radeloos zijn. En dat het bestuur aan het rollenbollen is... Uh, theoretisch uh, in het gemeentehuis, maar uh, online. Uh, en aftreedt. ja. Ja, en dan wil je vast weten hoe de Partij van de Arbeid daarover denkt. Ja, en nou, ja. misschien ook enige verlichting. Want het ontgaat bijna iedereen wat er nu precies gebeurd is en hoe. Oké, okay, ja. Ik, ik vrees <coughs> dat ik voor verlichting niet zo goed kan zorgen. Want de crisis is compleet met het aftreden van, de, van het college. Dat betekent dat we binnen 30 dagen nieuwe wethouders moeten hebben. Anders zijn de wethouders weg. Die kunnen alleen nog de lopende zaken behartigen. Ja, het is gewoon een heel... Triest dieptepunt, en eerlijk gezegd he, geef je er voor mij ook de juiste kleuring aan. Uh, ik vind het onbegrijpelijk dat dit zover heeft moeten komen, en ik vind het echt zo slecht voor Zandvoort, voor onze inwoners, de ondernemers, de maatschappelijke organisaties en iedereen die op dit moment behoefte heeft aan een krachtig bestuur, aan een goed functionerende gemeenteraad en aan een college die ook het mandaat heeft om uit te voeren wat we met de raad uh, met elkaar hebben besloten. Er zullen nog hele heftige besluiten moeten, moeten genomen worden de komende periode en dan ben je bestuurloos. Ja, ik vrees niet Roy, dat ik de gewenste verlichting kan aanbrengen, want ik ben echt zo, ik vind zo'n diep triest dieptepunt. wat dat betreft, uh, nee, niet optimistisch. Het spijt me. Ik, dit had niet uh, moeten gebeuren en dit had naar mijn mening ook helemaal niet hoeven gebeuren. Er zijn, bedoel, je kunt over de inhoud van het onderwerp kun je met elkaar uh, van, uh, van mening verschillen. Maar er is nog niemand die mij heeft kunnen vertellen... waarom je dit zo op de spits hebt uh, gedreven met elkaar. Dat, dat, dat moet niet hoeven. Er zijn talloze andere manieren... om met elkaar een flinke inhoudelijke discussie ergens over te voeren... en daar nieuwe afspraken over te maken. En die mogelijkheden die waren legio aanwezig in de raadsvergadering. Ik heb de wethouder een aantal... Uh, toezeggingen horen doen. Ik heb ook een, een, een raadsleden horen zeggen zullen we het op een andere manier doen. Ik heb zelf ook opgeroepen om nog eens het gesprek hierover aan te gaan. En dat is mislukt. Ja, ja. Ik, ik, ik hoor dan hier toch uh, zoiets van de drie partijen uh, die uh, de knuppel in dit hoenrok gegooid hebben en uh, heel halstark zich hebben opgesteld uh, ja. dat je hun dat eigenlijk wel kwalijk neemt. Ja, ik bedoel, formeel, eh, we zijn niet eens aan een echte inhoudelijke discussie eh, toege, toegekomen. Dus als je, als je met elkaar inhoudelijk ergens over had willen praten, dan, dan had dat nog gekund, maar formeel heeft wat ons betreft uh, het college gehandeld binnen de kaders die ze mee hebben gekregen. Nou, als je daar met elkaar over oneens bent, hè? Bedoel, dan kun je die discussie daarover voeren. Maar wat je niet kunt doen, is nu tegen een uh, college zeggen... we willen dat jullie die afspraken terugdraaien... en ik stuur jou weg met een boodschappenbriefje hoe de onderhandeling eruit moet komen te zien. Want we hebben geen vertrouwen in het resultaat, want dan gaat het niet meer over de inhoud. Maar dan gaat het vooral over. Heb je nog vertrouwen in je wethouders? Heb je nog vertrouwen in je college? En dan sturen we aan op een crisis. En dat had nooit moeten gebeuren. En dat is wel gebeurd. En met het opstappen van Berentse uh, volgt ook de rest. Ja, en dan zijn wij over de. Wat is het? Over 28 dagen bestuurloos. Nou, ik vind onbegrijpelijk. Uh, uh, uh, ik ben bijna 60, 58. Ik heb aardig wat. Uh, wat in besturen gezeten. Van hele kleine, lekkere vrijwilligersorganisaties tot uh, grote landelijke. Maar ik heb dit nog nooit meegemaakt in mijn leven. Ben echt, uh, dus die verlichting nogmaals kan ik niet aanbrengen. Ik hoop wel dat we met elkaar uh, zo wijs en zo verstandig zijn om goed te kijken naar de toekomst. Ik hoop dat er een derde komt die onafhankelijk gaat kijken op korte termijn. Wat er mogelijk is om zo snel mogelijk weer een goed bestuur te te krijgen. En dan moet het gaan over de inhoud, wat gaan we met elkaar invoeren, maar vooral ook hoe ga je zorgen dat je met elkaar het vertrouwen uh, uh, schenkt en ook geen spelletje speelt, maar de afspraken uh, nakomt. Want daar gaat het allemaal om een man een man een woord een woord, ik zou in dit geval zeggen... een vrouw een vrouw een woord een woord, moeten we met elkaar hebben. Ja, maar uh, je zegt 28 dagen. Uh, dat betekent eigenlijk dat we dus een nieuw college moeten hebben in 28 dagen. Het is, het is niet anders. Hè. Ik bedoel, uh, op het moment dat de raad een amendement aanneemt... die uh, de bevoegdheden van het college terugdraait... en daarbij uitspreekt... Uh, uh, ...en dat is in meerderheid gedaan door de indieners van het amendement... We uh, vertrouwen niet, de woorden zijn gevallen, ik heb er nog naar gevraagd... Uh, ...dan wordt dat of gevolgd door een motie van wantrouwen of het college stapt op. En uh, het college is opgestapt en op het moment dat het college opstapt... ...ik heb me laten informeren, dan heb je nog 30 dagen... ...kunnen ze de lopende zaken afhandelen en dan zijn ze ook fysiek letterlijk weg. Uh... Uh, maar goed, dat betekent dat de partijen die nu... in Houden we de burgemeester over, hoor. Het is niet helemaal uh, over ons. We ja, houden wel een burgemeester. De, de ja. veiligheid wordt gehandhaafd. Uh, ja, ja, precies. Ja. Maar uh, dan hebben we natuurlijk wel... Uh, uh, we hebben echt een crisis van, van een ja. enorme omvang. Wat je in deze tijd... En je, kunt het, je kunt het je bevolking, je ondernemers, de organisaties... je kunt het, niet en, ja, Je kunt het ze niet aandoen. En ik, was, uh, ik weet niet of je vanmorgen het Dagblad hebt gelezen. Maar als er dan staat. Uh, moet Zandvoort uh, nog wel zelfstandig blijven. of uh, uh, uh, opgaan in Haarlem? Ik ja. denk het laatste wat wij toch met elkaar willen hier. is onze zelfstandigheid opgeven. Maar dan moeten we toch ook wel uh, de buitenwereld laten zien. dat we het goed kunnen besturen. Want ik kan me heel goed voorstellen dat mensen op die gedachten komen. Maar. Ja. Dat ik wil, en het uh, ernstige is dat het niet alleen maar een gedachte is die misschien iemand in het Haarnams Dagblad heeft. maar ja. ook bij de laatste column heb ik uh, zelf uh, verschillende uh, e-mails gekregen van mensen in Zandvoort. Uh, uit Zandvoort. die zeiden: van, Nou, weet je wat, uh, zullen we die stap dan ook maar zetten? Want dit is zo incapabel, de dus zooi. Ja. En dat zijn. Ja. citeer ik de schrijvers, dat zijn even niet mijn. Woorden. Ja. Nee, nee, ik begrijp wat je zegt. Nou, het, het gaat wel, daar gaat het ook om. Ik bedoel. Uh, in, de, in het draagprogramma staat op de eerste, eerste pagina dat we streven met elkaar naar een kwalitatief betrouwbaar en, uh, en uh, kortom een goed bestuur voor Zandvoort. En dit wat hier vorige week gebeurd is, is geen visitekaartje van een goed bestuur. En de enige manier om, daar nog, uh, om dat nog op hele korte termijn te repareren is zo snel mogelijk zorgen dat we er met elkaar uitkomen. Maar ik, heb, ik moet eerlijk zeggen, uh, ja, uh, hoe dan? Uh, dat moet dan wel uh, met... Uh, uh, de, ik denk ook dat er wel even een hartig woordje tussen partijen gesproken moet worden. Want dus is het, uh, er blijkt niet al te veel vertrouwen tussen bepaalde partijen. Nou ja, denk, en daar kun je nu helemaal niet mee. Het gaat niet om vertrouwen. Het gaat om, we moeten met elkaar gewoon de schouders eronder zetten. En dat mis ik een beetje. Ja, ja ik denk dat dit drie partijen, die ook gezamenlijke uh, persberichten nu uitdoen... Uh, ja. Ik zie niet zo heel snel dat de andere partijen zeggen: van nou, deze verwelkomen we om, uh, om weer verder mee te gaan. Na kijken wat er gebeurd is. Ja, er is wel heel veel gebeurd en daar moet je het toch eerst met elkaar over hebben, precies. Ik denk ook dat het heel lastig wordt, maar uh, daarom hoop ik op een onafhankelijke derde. Want uh, uh, in de politiek is het gebruikelijk dat de grootste partij weer opnieuw gaat informeren. En dat zou OPZ zijn en die is dan aan zet, maar ik denk dat het heel verstandig is dat daar een externe. Uh, ...na gaat kijken. Ik denk dat dat ook goed is voor, uh, voor Zandvoort. En ik heb al begrepen dat de eerste uh, tekenen daarna naar wijzen. Dus dat zou echt uh, dat zou goed zijn, want anders kom je er met elkaar niet uit. Dan blijft dit gekibbel en dat gerollebol, dat blijft in stand. Ja, uh, maar dan uh, zeg ik ook maar eventjes... ...het is uh, heel belangrijk om zo'n gesprek te hebben... ...om elkaar daarbij in de ogen te kunnen kijken. Want een uh, coronamaatregel natuurlijk weer niet kan. Nee, dat, dat, dat, dat digitaal vergaderen deed het ook geen goed aan. Uh, uh, uh, als je in moeilijke posities zit, dan wordt er vaak geschorst. Zodat partijen achter de schermen nog even kunnen kijken of ze, of ze tot een compromis kunnen komen en want compromissen sluiten is wat je doet. Zeker in een in een raad van 17 personen en met acht partijen, dan kan het niet zo zijn dat je je wil opleggen. Dan moet je compromissen sluiten en dat is dan ook heel lastig digitaal. Dus ik ben, ik moet zeggen, ik ben, hè, ik ga erg voor de gezondheid van mijn uh, van mijn omgeving en mezelf en die anderhalve meter is mij heilig. Maar fysiek vergaderen, dat is wel een noodzaak en er wordt nu ook hard gezocht naar een oplossing om dat te doen, want de raadzaal lijkt daarvoor te klein te zijn. Ja, ja maar er zijn er genoeg zalen in Zandvoort waar je wil uh, uitwijken om uh, anderhalve ja. meter van elkaar te zitten. Ja, als ik draaien. het begrepen heb, wordt, wordt, daar nu, wordt daar nu onderzocht wat er, de, wat, er de, wat er kan gebeuren en ik ben het helemaal met je eens. Je moet elkaar in de ogen kunnen kijken. En dat is nu wel, wel uh, belangrijker dan, uh, dan ooit, want we moeten zo snel mogelijk zorgen dat we weer een capabel bestuur hebben. Ja. ja en... Een goed college, ja. ja. Ja, ik denk dat de ondernemers, nou ja, we hebben het gezien, uh, je zult uh, alle brieven en, uh, en ja. uh, van alle ondernemers, ja, terecht. Ja. heel terecht, heel wordt staat, ja. uh, uh, staat als een man op met hetzelfde standpunt. Ja, nee, maar het is ook terecht natuurlijk. Ik bedoel, je kunt het, je kunt het niet uitleggen waarom er zijn allerlei uh, uh, uh, uh, manieren, allerlei momenten waarop je met elkaar aan de tafel had kunnen zitten en eruit kunnen komen. Je kunt het je kunt dus gewoon niet uitleggen waarom het gaat over wie er gelijk heeft. Het gaat niet om gelijk, het gaat om oplossen. Het gaat om resultaten boeken voor je, voor je gemeenschap. En juist nu, in die coronacrisis, waar al zoveel onzekerheid is... waar werknemers zich afvragen, heb ik straks nog een baan... waar ondernemers zich afvragen, kan, kan mijn zaak wel open en, red, en besta ik nog volgend jaar... En ook maatschappelijke organisaties niet weten hoe ze hun cliënten en patiënten moeten bereiken. Ja, ik de, de, bedoel, onmogelijk, onmogelijk. Je ziet dat het me nog steeds, ik, <laughs> wat dat betreft, denk ik, hoe heeft dit toch in hemelsnaam kunnen gebeuren? Ik wens me er nog over. Maar we moeten door naar de oplossing, dat is wel een feit. We moeten zeker door mogelijk. naar de oplossing. Maar ik ja. denk dat de, de inwoners van Zandvoort op dit moment niet zo heel veel vertrouwen hebben in de mensen die die oplossing moeten gaan uh, uh, vormgeven. En daarom pleit ik ook voor een externe. Ja. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Ik bedoel, als je dat gekibbel ziet... In, en, en je ziet dat we met elkaar niet tot die oplossing zijn gekomen... door de redelijkheid van een, van een argument... dan moet daar een, een derde partij bij uh, die, dat, uh, die, die dat gaat doen. Een informateur, een externe van buitenaf... die de gesprekken gaat voeren. Want als het gaat om gelijk, dat gebeurde er met het amendement. Het in stemming brengen, terwijl je ziet waar het naar leidt... En dan, ja, dan zit je op ramkoers met elkaar en dat is wat je niet moet willen. Ja. Ik ben er nooit een fan van om op ramkoers te zitten, dus laat dat duidelijk zijn. Maar in deze tijd moet je dat helemaal niet, niet willen. Okay. Ik bedoel, de Tweede Kamer haalt het ook niet in zijn hoofd uh, om, uh, om dat te doen in coronacrisis. En wij zijn hier het kabinetje voor Zandvoort. Wij moeten dat ook niet in ons hoofd halen. Dat is een, Zo sta een hele mooie erin. afluiting. Graag gedaan. We hopen dat het uh, uh, goed gaat komen. Dank je wel, Marike. Ik, ik hoop het van harte. Graag gedaan. Er is te veel te zeggen. En te liegen nog veel meer.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 Goedemorgen. Goedemorgen, we hebben genoten van een heerlijk stukje muziek, een beetje dramatisch en dat past al bij hetgene wat we nu gaan bespreken waarschijnlijk, de crisis in Zandvoort. En zoals ik ja. al zei, het gaat niet over de coronacrisis, maar we hebben er nog een crisis bovenop gekregen van onze politici. Nou, uh, we hebben net Maaike Koper aan de telefoon gehad in onze uitzending. Ik weet niet of je dat ja. hebt meegeluisterd. Ja. Um, maar die was ook nog steeds een beetje flabbergasted. Um, en ik als columnist in de krant heb heel veel reacties gekregen op mijn uh, column... Uh, van heel ja. veel mensen die ook flabbergasted zijn. Dus wij dachten van, nou, we hopen dat iemand hier wat meer licht in de duisternis... of in ieder geval wat toelichting kan geven op een heldere en duidelijke manier... waarom dit zo is ja. moeten lopen. ja. Ja, wat, wat, wat wil je weten? Nou, ik zal eerst even zeggen dat ik spreek met Michiel Hermste van D66, euh, een van de indieners van het amendement, waarop het college gezegd heeft: dat amendement gaan wij niet uitvoeren. En als dat amendement er ligt, dan telen wij af. Ja, ja, nee, ja, dat klopt, ja. ja dat uh, dat amendement hebben wij in ieder geval ingediend, hè, want we zaten natuurlijk met uh, uiteindelijk uh, drie partijen die het amendement het ondersteund en openzet als vier, hè. En ik denk dat iedereen er vanuit andere, andere moverende redenen in zit. Uh, maar wij, uh, ik in ieder geval zeker, uh, heb in oktober 2019, was ik al kritisch met betrekking tot de procedure. Van ja, waarom moet het eigenlijk allemaal zo snel? En wat, wat zit er nou eigenlijk achter? Dus kunt u me uitleggen of er nog wel iets achter zit? Uh, en dat heb ik aan de wethouder gevraagd op dat moment. En er was verder niks, uh, niks in vragen. Uh, totdat wij eigenlijk uh, 25 februari het collegebesluit uh, lazen. Uh, en dat is pas uh, 3 maart, is dat uh, gepubliceerd ook op de website, toen werd het openbaar. En daar stond een, uh, ja, een aparte aanvraag in zeg maar, vanuit, uh, vanuit het circuit. Om, uh, om die toegangsweg ook te gebruiken naast de Calamiteitenweg. En het gekke is dat daar ook een bezwaar van de provincie in zat, daarbij, Dat het niet voldeed aan het uh, verkeersbesluit van 2015. Uh, en, het, en het gekke was dat ook de financiering is aangepast. Dus het was geen investering meer, maar opeens een subsidie. En dat, uh, dat vonden wij al best wel vreemd. Dus het lijkt erop alsof de Europese aanbestedingswet eigenlijk omzeild is... Om, uh, om, om, om een weg te creëren en dan vervolgens uh, verschillende wetgevingen te gebruiken... om een beetje een onogelijke vergunning af te geven. Ja, nou zouden... Dus zou het... dus de luisteraar denken van... ja, wat maakt mij het uit, een investering of een subsidie betaalt de gemeente toch allebei... Ja, het probleem alleen ja. tussen het verschil tussen een subsidie en een, en een investering. Een investering schrijf je af in 30 jaar. Uh, of in dit geval 20, want het is een weg. Uh, en dan kun je namelijk ook weer tegen het circuit zeggen van nou, uh, we hebben er geïnvesteerd in een weg. Uh, je, de, de grond die je gebruikt is, uh, is eigenlijk verbeterd is verrijkt. Uh, dus dan zou je ook de erfpacht weer kunnen verhogen. En als je een subsidie geeft, uh, dan moet je ook een maatschappelijk belang kunnen aantonen. Van ja, waarvoor geef ik eigenlijk die subsidie? En dan geef je eigenlijk gewoon uh, geld voor een weg. En zie je daar eigenlijk als, als gemeente er niks voor terug. Ja, maar je zou toch kunnen zeggen: dan is het circuit ook nog steeds uh, mooier, meer waard. En kun je de erfpacht verhogen, want dan ligt er een prachtige weg en die mag je gebruiken. En... Ja, ja wa waar het niet dat, uh, dat, uh, dat de weg of de, het weggetje zelf al een erfpacht was verleend. Ja. En het is waar, ja, het is, het, is het niet een beetje triest dat we uh, zoveel tijd en energie spenderen over te vergaderen over een bedrag van nou, een half miljoentje uh, in een tijd van crisis? Daar twee dagen over vergaderen en het college ophoepelt, uh, terwijl we eigenlijk gewoon zeggen van ja, we hebben iedereen nodig om te besluiten hoe gaan we zorgen dat onze strandtenten nog overeind blijven, dat we toeristen in Zandvoort krijgen, dat de cafés ja. in de haltestraat kunnen overleven. Waar is de politiek mee ja. bezig? Parkeer dit lekker ja. ergens naar, anders naartoe. Ja, ja, ik merk ook ik proef wel erg een uh, sterke mening en ik ben ook niet anders van jou gewend. Dus daar ben ik alleen maar blij mee. Nou, ik, ik probeer uh, te, dat te, je... te verwoorden wat ja. mensen zeggen. Hè? Uh, ja, precies. Ja. Nou, kijk, weet je, uh, daar ben ik het ook helemaal met je eens. Want het is een amendement dat we ingediend hebben en het is geen motie van wantrouwen. Want anders heet het wel een motie van, motie van wantrouwen. Ja. En eigenlijk is het zo dat uh, het amendement was bekend bij het college. Er is ook niet gebeld van nou uh, kun, je het, uh, kun je het stoppen of uh, kunnen we het niet uitvoeren of iets anders. Nee, er is eigenlijk alleen maar gezegd uh, later van uh, toen eigenlijk al het debat al in een, een vergevorderd vorm, uh, vorm was. Van, ja, uh, als jullie dit uh, uitvoeren dan stappen wij op. Ja, dat is, dat is niet de manier denk ik waarop je dat moet doen. En zeker niet als je er ook geen argumenten bij hebt. Want er werd van alles en nog wat geroepen over onbehoorlijk bestuur en alles wat erbij hoort. Maar de argumentatie is achtergebleven. En dan ga je op een gegeven moment nadenken van is dit, is dit eigenlijk wel uh, uh, wat je wilt. Uh, maar ik denk dat de boodschap gewoon helder is voor het uitvoeren daarvan. En dat het, dat het college dan een andere conclusie neemt. Want dat vullen ze eigenlijk ook zelf in. En vervolgens uh, hangen ze daar dus ook nog een conclusie aan. En dan gaan ze ook nog gespreid uit elkaar. Dus het schijnt dus ook nog een, een, een, een, een, een, tussen de college zelf... Lezen leden zelf waarschijnlijk ook nog iets van een vertrouwenskwestie te spelen. Ja, dan, dan, uh, dan vraag ik me af, zeg maar, wie dan de veroorzaker is van het geheel. Dan hebben we het niet meer over een amendement, maar dan hebben we het waarschijnlijk gewoon over een vertrouwenskwestie. Ja, nou, ik ben hier in ieder geval dan... niet om als rechter uit te maken wie uh, iets veroorzaakt heeft. Uh, nee. Ik hoop alleen dat we du luisteraars duidelijk kunnen maken wat er speelt. En uh, de vraag die ik ook aan Mike gesteld heeft, met deze nou eigenlijk wel fysieke uh, verhoudingen. Hoe gaan we verder? Want we hebben wel bestuur nodig. Ja, ja dat is ook een beetje. Uh, kijk, in principe is het zo dat nu, natuurlijk, uh, het college demissionair is. Dat betekent dat alle lopende zaken gewoon doorgaan. Dus uh, alles wat er speelt uh, met betrekking tot de coronacrisis. is in het, eigenlijk in handen van, uh, van de burgemeester. Uh, dus daar uh, dat signaal dat ik ook ga uh, afgeven aan de samenleving. Dat, uh, ja. dat dat soort dingen gewoon doorgaan. En de gesprekken die gevoerd zijn en de afspraken die zijn gemaakt. En de afspraken die daar nog over gemaakt worden, dat gaat gewoon door. Uh, want je uh, hey, laten leiden door angst is eigenlijk uh, angst is een hele slechte raadgever in dit soort zaken. Ja, uh, en de vraag is eigenlijk nu van hoe gaan partijen hier uitkomen. En ik denk dat in de eerste instantie de, uh, de eerste stap die gezet moet worden uh, is er eentje van OPZ. Dat, omdat zij de grote partij zijn en daar moeten we ons wettelijk aan houden. is dat er niet gewoon een informateur aangesteld wordt. En dan moeten we denk ik gaan kijken en onderhandelen welke, welke, wat er past en uh, wat we nog gaan doen dan de komende twee jaar. Uh, ja, want het college heb ik begrepen uh, mag nog, is acht, nog 28 dagen uh, in functie blijven. Ja. Maximaal. En Dan moet er een nieuw college zijn. Ja, ja je kan ook nog zeggen van uh, nou we verlengen die termijn uh, totdat er een nieuw college is. En we kunnen ook nog zeggen van nou dat doen we voor, uh, voor twee van, uh, van de drie wethouders. We kunnen dat ook doen vanuit uh, één. Dat ligt een beetje aan uh, uh, wat, voor, uh, wat voor discussie of raad uh, wij daar dan voeren. En uh, welke argumentatie dan naar voren komt. En eigenlijk zeggen alle drie van nou, uh, we stappen op. Niet gelijktijdig. Uh, dus dat, daar speelt in ieder geval wat. Uh, en, uh, maar we zijn nog beschikbaar voor de samenleving. Ik denk dat het ook een verstandig signaal is om af te geven. Uh, en dan kunnen we altijd nog zeggen, nou we verlengen we totdat we een nieuw college hebben gevormd. Ah, dus... Er is een mogelijkheid in de wet om, het, om een demotionair college, als je het zo mag noemen... Uh, ...langer te laten zitten dan, die, acht, dan die, die ene maand dat ze mogen werken blijven. Ja, ja dat is eigenlijk in feite wat er uh, eerder gebeurd is uh, toen wethouder Svelink uh, vertrok. Dus het is geen, het is geen ongebruikelijke uh, situatie die ontstaat. Oké, okay, nou dat zal in ieder geval voor veel mensen een geruststelling zijn... ...dat we dus niet over 28 dagen bestuursloos uh, zijn. Nee, nee dat, maar dat zou ook heel gek zijn als dat het wel het geval was. Zeker in deze crisis. Want dat is ook, ik denk, dat is daar wel duidelijk is dat niemand dat wilt. Of niemand dat wilde. Uh, en dat is, uh, en, en, en net wat je zei, hè, het is ook, ieder, iedere partij interpreteert zijn, zijn verhaal zeg maar, als de zijne. Uh, dat doen ook wij. Uh, en daarom zijn er ook, heeft iedereen ook zijn eigen invalshoek en zijn eigen gedachten over hoe het proces heeft plaatsgevonden. Uh, maar de vraag is eigenlijk nu ook gewoon, hoe kom je er nou nog gezamenlijk uit? En als dat betekent dat wij uh, twee wethouders uh, uh, demotionair moeten aanhouden voor een langere periode dan die 28 dagen, dan moet dat gewoon gebeuren. Hè? Als de samenleving dat van ons verlangt, dan moeten, we, dan moeten we gewoon aan de slag En Dan moet je niet meer denken in, uh, in problemen, maar gewoon in oplossingen. Zo simpel is het. Dat uh, <coughs> zijn in ieder geval hele bemoedigende woorden. Ehm... Uh... Ik heb daar toch wel een vraag bij. De verhoudingen binnen uh, uh, de Zandvoortse politiek. En dan denk ik ja. ook even aan de menselijke uh, aspecten daarin. Die zijn natuurlijk eigenlijk ook door deze uh, hele exercitie behoorlijk verziekt. Mensen hebben niet uh, heel veel vertrouwen in elkaar. Ja, kijk, uh, ook, ook daarvan zoals ik altijd. Uh, en dat hebben we ook zoveel mogelijk ook proberen duidelijk te maken. Er is een verschil tussen persoonlijke verhoudingen en zakelijke verhoudingen. Wij zijn het zakelijke oneens, maar dat betekent dat we niet zeggen van, nou, we vertrouwen, we vertrouwen de persoon niet. Dat zou ook een hele gekke situatie zijn. Uh, want we, we, we, ja, we oefenen eigenlijk een soort van beroep uit. Dus als je zakelijk, uh, kun je daar oneenigheid uh, hebben, maar dan ga je daarna ook gewoon weer verder. Uh, als, er, als er echt sprake zou zijn vanuit uh, persoonlijke onderling vertrouwen, als dat er dan niet meer zou zijn... Ja, dan denk ik ook dat je, dan moet je, je eigenlijk afvragen of je dan überhaupt nog dit beroep moet uitoefenen. Um, um, vanuit onze kant is die er zeker niet. Dus wij hebben gewoon, uh, uh, zakelijk hebben we eigenlijk een dispuut. Dat betekent eigenlijk niet dat wij persoonlijk uh, daar problemen mee hebben of problemen hebben met raadsleden. Oké, okay. nou, dus ook dat is weer een bemoedigend woord in deze, in deze lastige tijd. Ik krijg een signaaltje van de regie dat we nog drie minuten hebben om... Uh, de zaken op te lossen, uh, misschien komen we ja. wel tot een oplossing. Een uh, goede informateur, iedereen eens even bij elkaar zetten... en uh, elkaar diep in de ogen kijken, als dat weer mag, uh, op 1 juni. Ja. Is dat een oplossing? Ja, dat, dat, zou, uh, dat, zou, dat zou zeker een goede oplossing zijn. Ik denk dat we het misschien ook wel, uh, wel eerder kunnen doen... maar dat ligt er een beetje aan, want eigenlijk heb je, heb je dus het nu... 16 mei, en dan zouden we volgende week vrijdag dan uh, uh, raadsvergadering uh, hebben. Uh, en dan zou je eigenlijk al, al vanaf dat moment kunnen zeggen van nou, dit is de persoon die we aanstellen. het ligt een beetje aan ook waar, met wie OPZ komt. Hè. Of dat het gewoon eentje is vanuit de raad, dan moeten we even over nadenken hoe we dat invullen. Nogmaals, daar is OPZ voor aan uh, En dan moeten we gewoon met z'n allen gaan kijken van nou, uh, uh, we hebben een zakelijke, zakelijke dispuut gehad. Wat gaan we nu doen? Uh, en dan moet je gewoon met z'n allen uit gaan komen. En ik denk dat als je daar dan uh, een, uh, voor de komende twee jaar een, uh, een zakelijke uh, overeenkomst sluit. Uh, dat iedereen zegt, van, nou daar houden we ons aan de komende twee jaar. We houden ons gewoon op bepaalde onderwerpen getijst. En we, gaan, uh, we voeren gewoon het raadsprogramma uit zoals die ligt. En dan kun je dat ook in een andere setting doen. Ja. Dat is verder niet zo'n probleem. Maar, maar het was toch uh, eigenlijk ook een zakelijke overeenkomst die er lag? Het, het raadsakkoord? Ja, klopt. Ja. Klopt. Nee, er zijn natuurlijk ook weer dingen gebeurd. Hè? Uh, er gebeurt natuurlijk heel veel. Uh, dus de vraag is uiteindelijk zeg maar van nou, hè, is dit, dit raadsprogramma... Uh, heeft dat heeft dat gewerkt of heeft dat gewerkt in deze vorm? Ik denk dat dat wel een uh, conclusie die we na twee jaar kunnen trekken dat het eigenlijk niet zo heel goed werkt. Uh, dus de vraag is dan uiteindelijk zeg maar ga je dan met andere partijen in een meerderheid gewoon zeggen van nou ja, we hebben een raadsprogramma, maar we, we, we tikken het eigenlijk zakelijk af. Zeg van nou, deze punten gaan we uitvoeren. En dan is dit gewoon het beleid voor de komende twee jaar. Ja. Uh, ik denk dat dat een verstandige <kwijnt> verhouding is. Zeg maar, dan dat we het in eerste instantie hebben geprobeerd. En dat we dan na de, na de volgende verkiezingen wel weer gaan kijken. van wat past er dan het beste bij die, uh, bij die samenstelling. En wellicht is dus een uh, cursus uh, online vergaderen. en een investering in de techniek ook wel een uh, hele goede om uh, te doen. Want ik heb wel het gevoel, uh, en velen met mij, dat. Uh, juist de afstandelijkheid en het apart vergaderen en online vergaderen... dat dat uh, voor veel mensen nog wel heel erg moeilijk is. En dat dat ook de communicatie heel erg verstoord heeft. Ja, ja, dat is ook... Dat is ook ja, voor mij is het... Is het uh, uh, maar goed, ik werk heel veel nu uh, uh, vanuit huis. Ja. Uh, ik heb er helemaal niet zoveel problemen mee. Maar we krijgen natuurlijk ook vanuit landelijk een heel mooi document. Ik heb hem overigens ook nog naar de griffie gestuurd... over hoe je digitaal moet vergaderen. Um, en dat is natuurlijk ook wel anders als je digitaal gaat vergaderen en, en er zitten natuurlijk een aantal mensen, inclusief wethouders, op het, uh, op het raadhuis zelf. Dan wordt het natuurlijk ook een ander verhaal, Die je natuurlijk wel de, de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen. Um, en als je in een schorsing snel kunt bellen, wat overigens ook gewoon kan, want moet ook gewoon zitten videobellen zeg maar, te plekken, uh, dan kom je er eigenlijk ook wel uit. Dus ik, ik, ik uh, ja. maar goed, dat is ook misschien ook een beetje wennen aan de situatie en, uh, en de druk die op dat moment lag. Maar voor, voor, ons, voor ons werkt het. Ja, <coughs> voor mij ook. Maar ja, je weet ook wel dat hele goede deals vaak in een café op een bierveldje geschreven worden. Dat heeft vast te ja. maken met de, de, de, de, de warmte of de, het gevoel en de gemoedstoestand die daar een rol bij kan spelen. Ja. En voor veel mensen uh, mo uh, moeten daar nog een beetje aan wennen. Um, ja. ja, ja. Ik uh, dank je in ieder geval voor, uh, voor de toelichting. En uh, nou ja, uh, alle inwoners van Zandvoort kijken uh, reikhalzend uit naar uh, het vervolg op dit project. En we hopen eigenlijk allemaal heel hard dat we gewoon weer een bestuur krijgen wat uh, besturen kan. Omdat we in deze tijd van crisis natuurlijk niet een, uh, een leeg raadhuis uh, kunnen hebben. Nee, eens. eens. Oké, okay, dankjewel. Prettige zaterdag nog. En Graag uh, wordt vervolgd. Yes.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 Once more to the bay where men slay, call me near the shore. zijn we weer bij Goedemorgen Zandvoort. Maar het is eigenlijk Goedemiddag. Maar ik heb u wel uitgelegd... dat het programma wat verschoven is. Welkom. En we hebben aan de telefoon... Jaak Balkenende. En dat is de man van de Bruna in Zandvoort. Tot, Goedemiddag. Goedemiddag. De hey. winkel waar we allemaal boeken kunnen kopen... tijdschriften, een uh, paar dingetjes die niet zo gezond zijn... en waar we <laughs> allemaal onze pakketjes ophalen. En dat klopt. Welbekend adres. Hè? Het welbekend ja. adres. En we hebben begrepen dat er een Zandvoortse boekentop 10 bestaat. Ja, in, in grote lijnen hanteren we de Bruna boekentop 10. En af en toe zit er een Zandvoortse accent in, zeg maar. Oké, okay, nou laten we uh, die boekentop 10 uh, eens doornemen. En laten we eens aangeven waar het Zandvoortse accent zit. Uh, wat staat ja, er op plaats okay. 10? Op plaats 10, het boek waarvan je wilde dat je ouders... Uh, ...het gelezen hadden. En dat is eigenlijk een boek over de opvoeding... ...over de hele tijds, uh, opvoeding vergeleken bij vroeger. Een Aha. beetje een, een nieuwe kijk... ...op de, op de vroegere Dr. Spock uh, <laughs> boeken. Ja, ja oké. Okay. En dat zijn natuurlijk uh, boeken voor al die mensen... ...die zouden moeten lezen... ...die zeggen dat de jeugd van tegenwoordig... ...zo vervelend en lastig is. Uh, juist, juist. Het is een boek voor de, voor de hele kleintjes... ...tot en met uh, de tiende leeftijd, zeg maar. Oké. Okay. Uh, en wat staat er op nummer negen? Uh, op nummer 9 uh, staat uh, Wandellust, dat is van Twan Huis. Nou, dat is eigenlijk een boek, het woord zegt het al, over uh, wandelen in de natuur en uh, ga zo maar door. Uh, het hele verhaal wat ermee samenhangt. Uh, Ontdekkingsreis met wandelen. Dat is een en... uh, goed boek voor onze duinwachter. Juist, inderdaad. Ja. <laughs> en is dat geschreven door dezelfde Twan Huis die ook uh, in de Politieke Actualiteit spreekt? Klopt, ja, die heeft dat geschreven. Ja. Nou, dat is een, een, een onverwachte, uitdaging voor hem. Huh? Ja, on onverwachte talent van hem. Uh, wat staat er op nummer 8? Op nummer 8. Op nummer 8 hebben we dan een Zandvoortsboek staan. Dat is uh, uh, het boek heet Zandvoort. Uh, uh, Nando Boers heeft dat geschreven. Dat is een uh, verslaggever van uh, Studio Sport en andere tijden. En uh, die heeft een roman geschreven, dus niet een boek over het zelf... Maar meer een romantisch boek over een coureur, die toevallig Roy Hoekstra heet. En uh, nou ja, over zijn uh, hele belevenis met, het, uh, met de circuit. De ja. uh, uh, uh, nou, laatste tijd uh, heeft u wat gedachten over uh, uh, problemen die er dus in het verleden zijn ontstaan met het racen en nu tijdens de Grand Prix van Zandvoort, die uh, nog wel eraan zit te komen een keer, ja. uh, be beleeft hij dat allemaal weer opnieuw en dan vraagt hij zich af waar ben ik nu mee bezig. Daar gaat het eigenlijk over. Oké, okay. nou dat is een interessant boek ik denk ik. Uh, ja, leuk. Leuke, uh, naast alle andere circuitboeken is dit gewoon een heel ander genre geschreven. Okay. Maar wel met uh, circuit Park Zandvoort als, uh, als uitgangspunt. Ja, dus het is bekend als je dit boek leest. Klopt, klopt inderdaad. Uh, dan zijn we alweer aan nummer 6. Uh, nummer 7 goed als het is. Nee, dat het ik wel overgaan. Uh, ja, hè, het ja. gaat heel hard hè. Uh, de Staatsbank, uh, dat gaat eigenlijk over het ABN Amro-verhaal. Uh, die in 2008 natuurlijk uh, ja, heel veel uh, belastinggeld hebben binnengekregen. En met Gerrit Salm uh, de bank weer opnieuw opgebouwd heeft. En het gaat er eigenlijk om uh, dat het op dit moment volgens twee onderzoeksjournalisten uh, nog steeds eigenlijk spanningen zijn tussen de overheid en de bank. Over het uh, leiden van de, een machtsstrijd aan de top, zeg maar. Daar gaat het eigenlijk over. Ja, ja. Een stukje verleden en een stukje hoe staat de bank er nu voor en uh, hoe gaat men daar met elkaar om. Daar draait het om. Nou, dat lijkt me ook een heel spannend boek. Ja, dat is. Uh, die banken die, uh, die, uh, houden het al, allemaal wel een beetje spannend, hè? Ja, dat... Blijf spannend bij ABN AMRO. Uh, ja. Maar dan gaan we nu wel naar uh, uh, de volgende, nummer 7. We gaan nu naar zes. nummer 6. Uh, 6? Ja. ja. Nou, dat is één dat is van de zeven zussenboeken. Daar zou je vast wel eens van gehoord hebben. Uh, ja, uh, Lucinda Riley die heeft uh, inmiddels zes boeken geschreven... Ja. over uh, een vader die uh, uh, zeven zussen had... ...zeven dochters had en over uh, dit is het deel zes, de zon. En dat gaat over de een zesde zus van dat verhaal. En dat is een, uh, ja, eigenlijk het laatste anderhalf jaar... Uh, ...de bestverkochte boek uh, in onze winkel geweest. Oh, wow. en is dat Die een, delen, al die delen bij elkaar, ja. Z zijn het romans of is het autobiografie? Uh? Nee, het is echt een roman. Echt een roman? Ja, ja. Oké, okay. vandaar dat ik het En elke de... zus woont in een ander werelddeel of in een ander land... ...en uh, dat, in zo'n boek wordt dan beschreven... Um, uh, ja, de, het hele verhaal van die zus zelf, maar ook in welk land zij opgroeit en hoe zij daar opgroeit. En zo komen die boeken langzamerhand bij elkaar in het uh, allerlaatste boek die nog uit moet komen. Oké, okay. nou, dat is een spannend systeem. In ieder geval, als je er een verkoper boek hebt, dan uh, heb je ook de andere goedverkopend. Ja, bij dit boek het eerste deel hebben ze bewust goedkoper gemaakt. En als de mensen die lezen en daarmee beginnen, dan, ja, dan zijn ze eigenlijk verslaafd. Tot nu ja. Toe. <laughs> ja, dan, ja, dan, dan met binnen een week wordt twee, deel 2 en deel 3 Aangekocht. Dus dat is een hele leuke serie. Oké, okay, nou dan gaan we naar nummer vijf. We zijn al halve week. Uh, nummer 5, dat, uh, ja, dat is een oorlogsboek. In dit uh, uh, 75 jarig bevrijdingsjaar is daar heel veel, uh, zijn er heel veel oorlogsboeken. En dit is een jongen die zijn vader uh, ja naar Oud-Zuvies uh, moest brengen of met hem mee ging. Zeg maar. Dus die, die heb ik zelf niet gelezen, maar ja, het, het, het is gewoon een, een verhaal. Uh, een van de vele verhalen. ...over wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Ja, in, ja. De, in de vernietigingskampen. Daar gaat het over. Met 75 jaar bevrijding. natuurlijk. actueel ja. boek. Een actueel boek, ja, actueel boek zeker. Ja. En nummer vier? Nummer vier, dat is ook een heel bekende. Dat is van uh, Nouri, de voetballer van Ajax... ...die ja. natuurlijk uh, uh, aan ja, een poos in coma heeft gelegen... ...en nu is, uh, weer aan het herstel is. Het is het tweede boek uh, die over hem gaat. En deze is uh, geactualiseerd met de uh, laatste ontwikkelingen van hem. En, en krijgt Nuri voor... ook wat uh, van de opbrengst van deze boeken? Uh, de, nou, daar ga ik wel van uit, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat durf ik niet honderd uh, zeker te zeggen. Ja, maar dat zeg dat ik neem aan dat de dat wel een ja. gedeelte vreemd is, ja. En ja. voor zijn familie uh, die hem uh, ja, verzorgt verder. Okay. Voor de sportliefhebbers een prachtig boek. Okay. En nummer drie? Nummer drie, ja, dat is de hele andere kant weer op. Dan gaan we naar Petty Brad. Nou, ah. misschien dat je daar ook wel... Dat is een... Uh, een lekkere lezerroman voor meerdeelde dames, neem ik aan. Uh, ja, gewoon, uh, we horen daar wel hele goede recensies over. Uh, over de manier hoe dat boek geschreven is. En uh, ja, die heeft ook wat een en ander uh, meegemaakt. En uh, <laughs> dat uh, wordt netjes verwoord. Uh, ja. ik, ik ken Patty, heeft heel veel meegemaakt. Uh, die heeft heel, heel veel om, meegemaakt. Uh, van goede dingen tot slechte dingen, maar ja. dit is gewoon een persoonlijke verhaal van haar. Oh, dit is, haar, uh, dit is wel een soort autobiografie? Ja, klopt, ja. Okay. Michel van Egmond heeft hem geschreven, maar in samenspraak met ja. haar. Oh, dat is spannend. Michel van Egmond is ook een goede schrijver. Uh, ja, daarom, hè? Dat ja. ken je wel, hè? Ja. Ik ga eens lezen. Uh, Nummer twee. Nummer twee, dat is een boek van Paulien Cornelissen. Zij schrijft uh, heel veel over uh, spelling, Nederlandse taal. En ze heeft nu een boekje geschreven over Japan: uh, Japan in honderd kleine stukjes. En ja, en zij blijft al jarenlang een Japan-verzameling bij te houden. Uh, en ja, alle reizen die ze daar naartoe ge gehad heeft en de verblijf in het land, heeft ze nu een nieuw boek over geschreven. Ja, ze is dus de columniste bij de Volkskrant te schrijven. Ja, vaak. volgens mij wel. Ja, ja, ze ja. is weet ik zeker, maar dat ja. zal vast bij de Volkskrant zijn. Ja, ja zeker. Ze komt uh, ook vaak in allerlei uh, praatprogramma's uh, naar voren. En, uh, ja, die heeft al een aantal boeken op haar uh, konto's aan. Oké, okay, nou en dan gaan we ja. heel uh, spannend naar uh, wie staat er op nummer 1? In de, de... Op nummer 1 staat het boek De Meeste Mensen Deugen van uh, Rutger Bregman. Hey, Misschien een wel eens van heen. gehoord? Ja, zeker. Ja, oké. Okay. Ja, die heeft... Uh, um, ja, uh, hij neemt ons mee op een reis door de geschiedenis en geeft antwoord op oude vragen in de huidige tijd... Het is uh, antwoord geven op hoe verklaren we onze grootste misdaden en zijn we van binnenuit geneigd tot het kwade of het goede. Het is gewoon een, uh, ja, een meeslepend boek uh, van uh, werd het een licht op de geschiedenis, maar ook werd het een licht op uh, onze toekomst. Daar gaat het eigenlijk over. Ja, over het menselijk gedrag. En, uh, eigenlijk... Ja, klopt. Klopt. Ja. Meer en uiteindelijk zegt hij dan Cynici en zwartkijkers kunnen inpakken. Dus uh, <laughs> <laughs> het is een optimistisch boek. Ja, nou, ik ga dat maar lezen. Maar na de drama's in de Zandvoortse politiek uh, kan ik misschien op een andere ja, manier de dat, volgende uh, uitzending voorbereiden. Je... Daar verbaas ik me elke dag weer over wat daar allemaal gebeurt. Maar. Ja, nou ja, als we dit boek gelezen hebben, ga ik het misschien beter begrijpen. Ja, de, inderdaad, ja. ja. Of misschien moet ik het cadeau doen aan onze raadsleden. Uh, aan een van de raadsleden, ja. ja. Of allemaal, of allemaal, dan, uh, allemaal kijken hoe we, we in de toekomst beter met elkaar om kunnen gaan. Ja. Ja. Dankjewel uh, okay. voor uh, deze ja, uh, boekent, uh, top 10. Uh, hopelijk dat gaan we dit uh, als een vast item uh, zo regelmatig in de uitzending meenemen. Klopt, Ik vind het leuk, lijkt me heel leuk. leuk. Ja? Oké. Okay. Bedankt. Bedankt en uh, goeiedag verder. Goeiedag. Dag. Dag. Ja, en dames en heren, u gelooft het niet... maar we gaan ook nog de agenda doen. Uh, er is uh, zelfs een agenda. Dat is natuurlijk ook al een klein wondertje. Want bijna alles is dicht in Zandvoort. Althans, niet bijna alles is dicht. Maar heel veel dingen zijn er niet meer. is nog niet open. Uh, wat hebben we op de agenda staan? Moet ik eventjes kijken op mijn uh, lat... De Magic Moment Virtual Tour door het Museum in Zandvoort. Op de website van het Zandvoortse Museum kunt u een 3D uh, virtuele tour maken door het Zandvoortse Museum. En dat is zeker de moeite waard. Een pluspunt heeft een online expositie van schilderijen. En je kan ook bieden op deze schilderijen. Dus als u zegt van nou, ik vind iets heel erg moois, kunt u erop bieden en kunt u binnenkort thuis boven de bank hangen. Um, Daarvoor kunt u kijken op de website van plus.punt.plus.punt.zandvoort.nl. Daar vindt u meer informatie. En gelukkig opent de bibliotheek aanstaande zaterdag haar deuren weer. Tussen 10 en 5 uur. Uh, u moet wel rekening houden, natuurlijk met alle coronamaatregelen. Het is dus niet uh, geschikt voor een gezellig familieuitje. Als u allemaal tegelijkertijd naar binnen wilt, houd anderhalve meter. Schone handen en alle regels vindt u zelf op de website van de bibliotheek. En dat is bibliotheek. ...punt uh, Excuseer mij, het is bibliotheek zuidkennemarland.nl Dus maar één puntje in deze afkorting. En dan hebben we bij ZFM ook nog een leuk nieuwtje. Rob Harms en Albert-Jan Vos zijn terug. Tussen twee en vijf uh, op Zandvoort zijn ze op zaterdag. Vanavond is Fred Heij terug met Entertainment for You... En zondag is er weer een uitzending, 24 uur uitzending zelfs met onder andere uh, Jeroen, Jeroen van Sluisdam als presentator. En van maandag tot en met vrijdag weer ZFM Live tussen 10 en 12 uur. Langzamerhand proberen wij ook weer op te starten. En vergeet ook vooral niet dat er ook allerlei andere leuke dingen zijn. Het Wapen van Zandvoort heeft eind van de maand een fantastische bingo waar je online aan mee kan doen hoeft u dus niet voor naar het wapen toe. Uh, u kunt ongetwijfeld bij Rabel wat pitspils bestellen. Of bij het wapen van Zandvoort drankjes bestellen. En u kunt natuurlijk ook heerlijke hapjes bestellen bij een van de fantastische restaurants in Zandvoort. Die allemaal heel hard hun best doen om het hoofd boven water te houden. En ons in het etenstijd allemaal graag willen voorzien van een lekkere maaltijd. hoeft u niet te koken en kunt u heerlijk aan de bingo meedoen. En dat kan ook op andere dagen uiteraard. En dat was de agenda voor nu. We krijgen nog een gezellig muziekje. Ja. Sinawal, no so I'm free. There's no place I'd rather be. Misty morning in this old town With only hope And a message for The lonely Got my head high Got my soul shining Got my tears flowing Yeah, the wheels turning. get the sunshine. Got ideas lighting. Got the whole world beside me. Got a hold on to let go. Got a hold. Noem. Got ideas lighting, got the whole world beside me. Got hold on to let go. Got hold on to let go. Ja, dames en heren, het is uh, het einde gekomen van onze uitzending. Uh, dus ik wil graag iedereen uh, hartelijk bedanken die heeft meegewerkt aan deze uitzending. In de eerste plaats uh, Jelma Koper en Pim Groof, die de techniek hebben voor, uh, verzorgd... en alle hieldenissen hebben opgelost. Ik wil Cor Draaier bedanken die vanuit een vreemde de muziek voor ons heeft verzorgd. Ik wil Gert Kuik van Kuik bedanken die uh, de redactie heeft gevoerd... en gezorgd dat wij al deze mensen telefonisch konden interviewen... En ten slotte, uh, mijn naam is Roy Donger. Ik ga mezelf niet bedanken, maar ik wil u graag bedanken... dat u weer geluisterd heeft naar Goedemorgen Zandvoort... wat nu ook een beetje in de middag is. En ik wens u allemaal een heel erg prettig weekend. En we hopen u volgende week weer in de uitzending te mogen verwelkomen. En opeens leek de morgen <tosses> verder weg te zijn dan ooit...